Wolthuis met het NOS Journaal. Het aantal asielzoekers in Nederland is opnieuw gestegen. In september waren er ruim 2900 mensen die een eerste verzoek indienden. Dat waren er 700 meer dan in augustus. Er waren vooral meer Syrische vluchtelingen. Ze vormen meer dan de helft van de asielzoekers, schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris debatteert vandaag met de Tweede Kamer over de asielinstroom. De oppositie heeft vooral vragen over de moeilijkheden die sommige erkende vluchtelingen hebben om een Nederlands paspoort te krijgen. Koning Willem-Alexander heeft bij het staatsbanket in Japan aandacht gevraagd voor de Tweede Wereldoorlog. Hij zei dat de wonden die zijn geslagen het leven van velen blijven beheersen en dat Japanners ook geleden hebben onder de oorlog. De koning noemde de erkenning van het leed de basis voor verzoening en zei dat door de inzet van Nederlanders en Japanners een nieuw vertrouwen is ontstaan.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 Utrechters doen massaal hun oude dieselauto's weg. Vanaf 1 januari mogen dieselauto's die ouder zijn dan 15 jaar niet meer in het centrum van de stad komen. Meer dan de helft van de Utrechters met een oude dieselwagen heeft gebruik gemaakt van een sloopregeling. Daarvoor krijgen ze een vergoeding van gemiddeld 1500 euro als ze hun oude diesel naar de sloop brengen. Het weer dan bewolkt met af en toe regen. Het is zo'n 14 graden. Vannacht wordt het 4 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen iets minder regen en vrijdag weer wat zon en dan is het ook iets zachter. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekend gemaakt worden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dag, oftewel goedemiddag. Het is twee uur geweest: woensdag 29 oktober. Vorige week heeft u het programma een beetje moeten missen, ja, wegens omstandigheden. Maar vandaag zijn we er weer. En eigenlijk hoef je niks te missen, want de platen die we voor vorige week hadden aangekondigd, die doen we gewoon vandaag. Dat betekent dat we vandaag een mix gaan draaien van Tina Turner, Traffic en Focus. Nou, weet het apart hebben. Leuke mooie muziek. Tina Turner dus, met een uh, soort Greatest Hits album, met een aantal prachtige stukken erop. Verder Focus 3, dubbel LP, met onder andere de grote hit uh, Sylvia daarop natuurlijk. zo'n beetje de laatste LP. Dat focust nog op, de, op die tour. Daarna gingen ze wat meer naar de Fusion uh, toe. En uh, ja... Ik wordt ook niet meer zo interessant als ik eerlijk ben. Maar dit is nog wel een erg mooi album... waarin uh, de heren nog... Uh, op de ouderwetse manier... gewoon lekkere rock spelen. En... Uh, nou ja, Traffic, u kent het. Het uh, gezelschap uh, rond uh, Chris Wood. Jim Capaldi. Dave Mason en... Steve Winwood met, met hele grote hits Met hele mooie liedjes En uh, hits uit de eerste periode Vooral En later nog wel eens in de jaren 80 Bijvoorbeeld zijn ze nog wel weer eens bij elkaar gekomen En hebben nog platen gemaakt En Steve Winwood is natuurlijk Al die tijd steeds actief gebleven Die andere gast heb ik niet zoveel meer gehoord Eigenlijk maar goed, we gaan het allemaal draaien. U gaat het allemaal horen. Drie OPs dus. We gaan niet zoveel kletsen. We gaan lekker luisteren naar mooie muziek. Goeie muziek. Laten we beginnen met Tina Turner. have been queen. En dat is Tina Turner van het album Private Dancer. En uh, dat is een album waar natuurlijk hele mooie nummers op staan en die gaan allemaal uh, de revue passeren. De komende twee uh, uur we gaan, Fantina, uh, door naar Traffic. Paper Sun. Een beetje vreemde versie. Maar het zou kunnen zijn dat er een uh, knopje verkeerd stond. Dus dat weet ik zo niet. Maar nou ja, anders draaien we hem straks nog een keer. En uh, dan horen we de zang wel. Goed, dit was in ieder geval Paper Sun. Een van de grote hits van dit uh, gezelschap. Dat uh, Stevie Wonder... Of oh, Stevie Wonder? Steve Winwood moet ik natuurlijk zeggen. Steve Winwood uh, opzetten, nadat hij de Spencer Davis Group verliet. En... Uh, Traffic was een beetje een uh, ja, een beetje beentje. Veel experimenteren, lange nummers met heel veel uh, uh, sol gesoldeer en zo. Het was lekker. Gewoon, ze hadden inderdaad hele mooie liedjes. Waaronder dit Paperson. Holy My Shoe is er ook zo een. En no face, no place, no number en zo. Allemaal prachtige liedjes. Die gaat u allemaal uh, zo'n beetje de uh, revue. Die komen allemaal zo'n beetje langs vandaag. Nu focus. Uh, bent die ontstaan is? Uh, ja, uit de musical Hair, want daar werden de artiesten begeleid in een tent in Amsterdam bij het Olympisch Stadion. Daar werd die musical opgevoerd en die werden begeleid door Thijs van Leeuwen, Jan Akkerman en, en nou ja, eigenlijk door Focus. En daar is natuurlijk een aardige samenwerking uit voortgekomen. Uh, helaas zal dat nooit meer gebeuren want de heren die kunnen elkaar's bloed wel drinken met name van heer en Akkerman dat zijn echt geen vrienden meer uh, maar dat doet er allemaal niet toe hier speelden ze nog wel samen en dat klonk gewoon te gek en ik vind het een te gekke ben. round goes the gossip Ja, en terwijl Rut even een uh, broodje aan het eten is, uh, neem ik het voor nu even waar. En uh, op de draaitafel ligt klaar Tina Turner. Met uh, een van de grotere hits van deze LP. What's love got to do with it.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 Ja, en dat was uh, Traffic. En dit keer wel met zang. En uh, dat het eerste nummer straks niet helemaal goed diept. Dat, uh, ja, dat is jammer. Maar um, er is niks aan te doen. Knopje stond verkeerd. En uh, dus hoorde je even geen zang. Maar dat doen, maken we straks wel even goed. Dan draaien we Peppersun gewoon nog een keer. Maar dan met zang. Zo is dat. Nummer dat heet... Uh, ja, uh, ja. Hè? Wat zegt u? Ja, hoor. Oh. ja, Heavens on Your Mind heette dit uh, nummer van een album... Dat heet Best of Traffic. En dat is... Uh, nou, ik heb het wel verteld. Traffic, bent rond Stevie Winwood. En verder zaten daar nog in Jim Capaldi op, uh, op slagwerk. Verder hadden we dan ook nog uh, Chris Wood. Die speelde fluiten en dat soort dingen meer. En ook gitaar, geloof ik. En dan hadden we ook nog uh, Dave Mason. Um, Oké, okay, we, uh, we gaan naar Focus. En... Um, je nog even na te genieten van mijn broodje trouwens. Heerlijk. Uh, informatie krijgt u straks nog wel wat meer, maar we gaan eerst nu even iets draaien van focus. Ik weet niet welk nummer Anselma klaargezet heeft. Het zal waarschijnlijk lovely en remembered zijn. Ja. Ja? Yep. Ja. Nou dan doen we dat. Helemaal goed. Helemaal goed. Focus en love remembered. De compositie van Thijs van Leer en het heette Love Remembered. Focus begon als trio, opgericht door de klassiek geschoolde organist-fluitist Thijs van Leer in 1969. Dit trio, Thijs van Leer, met bassist Martijn Dresden en drummer Hans Kleuver... begeleiden Ramse Chaffee en Lisbeth List. En de Nederlandse uitvoeringen van de Amerikaanse musical Hair. Tijdens een opname als begeleidingsgroep voor de kerstsingle. Uh, Vier ballen en een piek eh, van Nederlands Hoop, Freek de Jonge en Bram Vermeulen ontmoette het trio de Amsterdamse gitarist Jan Akkerman, die toen eh, net uit de groep Brainbox kwam. Hij voelde zich in 1970, voegde hij zich bij de groep en nam met hen het album Focus Place Focus op. Akkerman nam uh, uit Brainbox-drummer Pierre van der Linden mee... die na de opname de, uh, van de debuut-LP Kleuver verving. Dreesden werd in 1971 vervangen door Siedel Havermans. 1971 brak Focus zijn tweede album uit, Focus 2. Die ook wel Moving Waves wordt genoemd overigens. Uh, de groep internationale erkenning bracht onder, uh, onder de titel Moving Waves. Dat zei ik al. De grootste hits van de band waren de instrumentale nummers Sylvia en Hocus Pocus. Sylvia komt straks aan bod, hè? nog niet, nu nog niet. Hocus Pocus kennen we natuurlijk altijd. Dat eh, eh, vooral opviel natuurlijk vooral door het fantastische gitaarspel van de heer Akkerman... maar ook door het gejodel van Thijs van Leer. En Akkerman heeft wel eens verteld, ik snap er niks van. Ik had een leuke gitaar riff bedacht en ineens zit er iemand naast me te jodelen... Tegenwoordig speelt Jan Akkerman dat stuk nog steeds. Dat uh, hocus pokus alleen heeft hier een andere titel gegeven. Namelijk No Jodel. <laughs> ja. ja. En uh, ja, de verhouding tussen de heer Van Leer en de heer Akkerman... Uh, is op zijn zacht gezegd explosief. De heren kunnen elkaars bloed wel drinken. Uh, dus uh, daar zal nooit meer een reunie van de originele formatie van Focus plaatsvinden. Want dat, dat gaat echt niet gebeuren. Goed, um, door naar mevrouw Tina Turner. Nou, die kennen we natuurlijk. Haar Roots liggen in de Sol uit uh, halverwege de jaren zestig. Toen zij ze met haar uh, nogal uh, loshandige echtgenoot uh, Ike... het ene succes na het andere oogsten. Uh, vooral ook door uh, sommige nummers van anderen... op een hele aparte manier te, be te bewerken. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk Proud Mary... Uh, River Deep Mountain High is ook zo'n zo hit uit die tijd. En ik weet nog, dat het, ik had toen al een hekel aan. De sound van Phil Spector heb ik nog steeds trouwens. Maar dat had ik toen al. En, en als dat nummer op de radio was, dan, dan wist ik niet hoe gauw ik die radio uit moest zetten. want Ik vond het echt klinken voor een meter. Maar ja, het is wel een goed stuk. Later heeft ze er nog een, een modernere versie van opgenomen. Die klonk een stuk beter trouwens. Goed, uh, Tina Turner dus. En uh, intussen uh, is ze, uh, volgens mij is ze nog steeds actief. Uh, ze is uh, dik in de 70 en ze is uh, getrouwd met een veel jongere man. Ja, dat houdt je natuurlijk jong. Maar dan heb ik ook een jongere vrouw genomen, dat houdt je jong. En uh, we gaan, uh... oh, geen commentaar, oké. Okay. Goed, we gaan uh, van Tina Turner draaien. Show some respect. Hier komt Tina Turner. Some Respect, was dat? Van het album Private Dancer. Stom natuurlijk. Ik zat gewoon te zeggen, het is een van de greatest hits album. Maar toen keek ik ineens in het rechterhoekje onder, Toen ik, oh ja, het is Private Dancer. <laughs> een van de beroemde albums van, uh, van Tina Turner. Dus uh, bij deze is dat recht gezet. Het album heet dus Private Dancer. Dat liedje staat er natuurlijk uiteraard ook op. En um, dat komt ook later nog aan bod... Tina Turner, dames en heren. Ja, uh, ze was ooit getrouwd met Ike Turner. Vandaar dat ze die achternaam uh, heeft aangehouden. Uh, maar ze heette, officieel heette ze uh, Anna May Bullock. Ja, zo heette ze echt. Anna May Bullock. Ze is geboren op uh, 26 november 1939. Dus dat houdt in dat ze intussen uh, 75 is. Of bijna 75 is, nog 74. Bijna, dus over een paar weken is ze jarig. En sturen, krijgen we taart van haar. En uh, ja en uh, ze is geboren dus in de Verenigde Staten. Dat weet u natuurlijk ook. Ze is uh, actief vanaf 1958. Toen is ze uh, begonnen. Uh, geboren als Anna-Marie Bullock in Nutbush, Tennessee. Uh, op 26 november 1939 is een... De Zwitserse zangeres. Ja, ze woont tegenwoordig in Zwitserland, maar ze is Amerikaans natuurlijk. Dat is duidelijk. hè? Want nee. Niet meer. Nee. Nee, ze woont nu in Zwitserland. Ja, ze... en heeft ook niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Oh, dat kan ook nog. Nou ja, dat vind ik ook goed. Ze had voorheen de Amerikaanse nationaliteit, maar heeft deze opgegeven. Juist. Juist. Uh, ze heeft de bijnaam Queen of Rock in de jaren 60 en 70 werd ze met haar toenmalige echtgenoot bekend als het duo Ike en Tina Turner. In de jaren 80 trok ze door met een uiterst succesvolle solo-carrière. En de zanger is, is met 180 miljoen verkochte platen de meest verkopende vrouwelijke rockartiest en verkocht de meeste concepttickets van alle solo-artiesten in de wereld. En shows van haar waren altijd spektakel. Vooral ook door haar enorme lenigheid. En, uh, uh, Tina Turner staat bekend om haar krachtig stemgeluid... en om haar energieke optredens waarbij ze al haar fysieke troeven uitspeelt. Uh, big hair, een normale boezem en strakke benen geaccentueerd met hoge hakken en eh, corset of minirock. Nou, dat is toch even wat. Hè? Het eh, verhaal gaat zelfs... dat eh, Mick Jagger, die ook tegenwoordig die, eh, al een, een tijdje zo over de muur rent en zo... dat hij dat van Tina Turner geleerd heeft. Die zag, eh, Tina Turner zag hem voor het eerst in de Ed Sullivan Show... zag hem daar staan en eh, toen heeft ze hem geloof ik wat adviezen gegeven... van joh, ga eens wat beter bewegen en zo. Dus vandaar. Tina Turner dus. En um, tegenwoordig Zwitsers. Nou, Het ja. zal waarschijnlijk vanwege de belasting zijn. Denk je ook niet? Ik denk het wel. Goed, Zou we gaan zomaar eens kunnen. We gaan zomaar eens kunnen. We gaan naar Traffic. En uh, die prachtige band uit de jaren uh, 60 en 70. En van hun gaan we wel een werkelijk prachtig nummer draaien. Het is zo mooi. Zo'n mooi liedje at height no face no place and no number is traffic i'm looking for a girl who has no face she has no name oh name no. And so... I Uh, no face, no place, no number van de band Traffic. Uh, Traffic was een Engelse rockband uit Birmingham. Uh, gevormd in 1967 en met Steve Winwood als frontman. Nadat deze de Spencer David Group had verlaten... Hij verliet de Spencer Davis groep uh, op 18-jarige leeftijd. En Steve Winwood is eigenlijk een beetje een wonderkind. Want hij zat al in die band toen hij 16 was, geloof ik. En toen was het al een zeer begenadigd gitarist, zanger en vooral ook organist. Hemond Organist was hij heel erg goed in. Um, nadat hij dus op 18-jarige leeftijd de Spencer Davis groep had verlaten... richtte hij met uh, drummer, zanger uh, Jim Capaldi... Uh, zanger, gitarist, bassist Dave Mason... fluitist en saxofonist Chris Wood... tref ik op. Deze vier leden betrokken een afgelegen hut... in uh, Berkshire en daar namen ze samen de, waar ze samen aan de liedjes werkten. 1967 kwam de eerste single uit, Paper Sun. Uh, dat onder andere in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland een hit werd. En het ook in de Verenigde Staten aardig deed... De tweede single, A Hole in My Shoe, werd even goed, werd even goed een hit, en dit zorgde echter ook voor wrijving tussen Winwood en Mason, de twee eh, tekstschrijvers. Winwood, die zijn eh, nummers eh, in samenwerking met anderen schreef, zag hoe het door eh, enkel Mason geschreven A Hole in My Shoe in de UK een grotere hit werd dan zijn paperson. Derde hit Here We Go Round the Mulberry Bush. volgde vrij snel dat jaar. En in december 67 kwam in het Verenigd Koninkrijk het eerste album uit, Mr. Album, het eerste album uit, en dat heette Mr. Fantasy. Vlak na het uitkomen van het album verliet Mason de groep. Traffic, dus. En we woorden: no face, no place, no number. We gaan door met focus. Uh, Jan Akkemon, Thijs van Leer. In dit geval Bert Wouter op Bas en Pierre van der Linden op eh, Drums. Dat was de bezetting waarmee deze LP, dubbel LP overigens, Focus 3 is opgenomen. We gaan, draaien naar, eh, we gaan luisteren naar het nummer Carnaval Fugue. Oftewel, de carnavalsfuga. the right against my window bringing back sweet memories I can't stand the right against my window cause he ain't here with me hey window pane, tell me do you remember to be. ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Cfm. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Femke Wolthuis met het NOS journaal. Koning Willem-Alexander heeft bij het staatsbanket in Japan...